Nou, Salvat Shalom, het is 11 juli 2020, moest 19, 5780, volgens de Joodse telling En we willen graag beginnen met het klinken van de shofar. Shabbat shalom met die erachteraan laten horen. willen we het Shema zingen. Shema Israël, Jahwe Eloheinu, Jahwe Echad, Baruch Shemkevot, Malchuto Leolam Vaed. Hoor Israël, Jawe is ons God.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 wil ik een gebed afspreken voor de dienst. Dan willen we Psalm 92 zingen. Dan mag Grace, die mag de parasha voorlezen. De eeuwig sprak met Mozes. Pinas, de van Eliezer, de zel heeft mijn moeder afgewend, doordat hij voor mij draag op bij om te straffen. Ik bied hem een verbond aan om zijn daad te belonen. Finas en zijn nakomelingen zullen het eeuwige priesterschap krijgen, omdat Pinas het recht van zijn God... Opijsde en zo vergunning bewerkt tussen mij en het volk. De eeuwig sprak verder tot Mozes en Eliezer en zei, je moet het totaal van alle kinderen op zichzelf tellen, alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. Mozes en Eliezer tellen het volk. Dit zijn de families van de stam van Ruben, die bij hen geteld van 20 jaar en ouder waren, 43.730. Dit zijn de families van de stam van Simeon, de hen van de 20 jaar ouder waren 22.200. Dit zijn de families van de stam van Gad, die bij hen getelden van 20 jaar ouder waren 40.500. Dit zijn de families van de stam van Judah, die bij hen geteld 20 jaar ouder waren 76.500. Dit zijn de families van de stam van Issachar die bij hen geteld van 20 jaar ouder waren 64.300. Dit zijn de families van de stam van Zevenland, die bij hen getelden van 20 jaar en ouder waren 60.500. Dit, dit zijn de families van de stam van Jozef, de familie van Manasse en Evel. Bij Manasse getelden van 20 jaar en ouder waren 52.700, die bij Ephraim getelden waren 32.500. Alle getelden van de familie van Jozef waren 82.500. Dit zijn de families van de stam van Benjamin. De bij hen getelde van 20 jaar ouder waren 45.600. Dit zijn de families van de stam van Bang. De bij hen getelde van 20 jaar ouder waren 64.400. Dit zijn de families van de stam van Aser. De bij hen getelde van 20 jaar ouder waren 53.400. Dit zijn de families van de stam van Machtel. De bij hen getelden van 20 jaar en ouder waren 45.400. Dit zijn de families van de stam van leven. De bij hen getelden van 20 jaar en ouder waren 23.000. Dit zijn de getelden van de kinderen van Israël. De getelden van 20 jaar en ouder waren 61.630. De eeuw sprak Mozes: Het land dat ik jullie zal geven, moet je verdelen onder de families naar grootte van de familie. Het land wordt echter volgens loking verdeeld, maar niet aan de stam van Levi, omdat de stam van Levi geen erfelijk bezit zou hebben in dit land. Zij zijn aan mij gewijd. Van de mensen die geteld werden, was er niemand die geteld was in de Sina, Idomos en Aaron. De eeuwige had immers gezegd dat deze moesten sterven in de woestijn, omdat ze geen vertrouwen hadden. Alles hier stier, de werd, de zoon van Jefun en de stam van, van de stam van Judah en de zoon van... En Jozua de een van hem. De dochters van Tseophat van het huis van Manasseh traden naar Bora en zeiden, onze vader is in de woestijn gestorven. Hij behoorde niet tot op de op opstand van Korach. Hij stierf door eigen zonde en hij had geen zoon die, zodat zij zijn naam zou verdwijnen. Geef ons ons eigen erfgoed te midden van de broers van onze vader, opdat zijn naam en recht voortleeft. De eeuw sprak Mozes: Spreek tot de kinderen van Israël en zeg Als een man sterft en hij heeft geen zoon om erfdeel aan te geven. En later erft zijn dochter, heeft hij geen dochter dan erft zijn broer. Er heeft hij geen broers dan erft de broer van zijn vader. Heeft zijn vader geen broer dan erft de meest naaste de familie. De eeuw sprak Mozes: Bestijg straks de berg Al-Birun en kijk uit over het land dat ik de kinderen van Israël zal geven. Als je het land hebt gezien, zal jij sterven. Jij en Mozes en je broer Aaron zullen het land niet betreden, omdat in de woestijn van Zin bij de opstand jij je niet aan, mij, aan mijn opdracht gehouden Omdat jij mij niet in het volle vertrouwen hebt gegeven om de rots en de rotsenbaan te hebben En Mozes sprak de eeuwig: Nu die alle levende wezens kent, stelt u een man voor het volk die hij voorgaat en die hij leidt, zodat de gemeenschap niet zal zijn zoals we kunnen zullen hebben. De Joch antwoordde Joshua, de zoon van Men is een man met mijn geest inzicht. Leg je handen op hem, plaats hem voor het aangezicht van het volk voor Eliezer, de priester, en draag hem jouw taak over ten overstaan van heel het volk, zodat het volk de kinderen van Israël naar hem zullen luisteren. Mozes deed zoals de eeuwig hem geboden had, en nam Joshua, de zoon van Nunn, plaats hem voor het aangezicht van het volk. Voor de priester en lezer. Moos legde zijn handen op hem en droeg hem zijn taak zoals de eeuwgaan aan Moos opgedragen Dankjewel Gijs. Dan wil ik nog Psalm 98 voorlezen. Een psalm zingt voor Jabe een nieuw lied. Want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechte hand en zijn heilige arm hebben hem hel gebracht. Jawe heeft zijn hel bekend gemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidevolken. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw. Voor het huis van Israël. Alle einden der aarde hebben gezien het hel van onze God. Jaag voor Jabe, heel de aarde, breek uit in gejuich. Zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen voor Jabe met de harp, met de harp en met luid psalmgezangen. Met trompetten en bazuingeschal, jaag voor het aangezicht van de koning, Jabe. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. Laat de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen voor het aangezicht van Yahweh... want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid... en de volken op billijke wijze oordelen. Nou, dan hebben we een aantal liederen. Dan willen we eerst een liedje zingen over Simpson. Dat zal wel duidelijk worden waarom we dat doen. En daarna 259, want zijn naam is verheven. En dan 640, ik heb mijn ogen op naar de bergen. En dan 1908, Adon Alam. Dan willen we samen bidden... Amen. Dan wil ik verder gaan en waar ik mee gestart was. En dat is de rol van de invloedrijke vrouwen in de Bijbel. Dus de invloedrijke vrouwen in de Bijbel, deel 3. En we beginnen bij Deborah. Een bekende naam, denk ik. En het verhaal gaat als volgt in Richteren 4. Toen Ehud gestorven was, dat was een van de richters. Hij staat er onbekend dat hij dus ja, een beetje op valse voorwendselen bij de onderdrukker van Israël kwam, die was heel erg dik. En Ehud, die stoot zijn zwaard in zijn buik. En dat uh, hele zwaard dat verdween. En hij maakt dat hij wegkomt en doet de deuren op slot. En zegt dat hij dus... Uh, ze hem niet mogen storen. In ieder geval, dat was dus Ehud. Die overlijdt op een gegeven moment. En de Israëlieten, die wijken weer af. Van Jawe. En dan staat er ook okay, dat ze weer deden wat slecht was in de ogen van Jawe. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat steeds maar weer... die dat ze steeds weer afwijken en steeds dat er weer staat van dat ze, ja, dat er allerlei dingen gebeuren die aangestuurd worden door Jaben om ze op te wekken. Van, joh, word nou wakker, dien mij nou toch. Want dan zie je dat het goed gaat, maar toch gaat het iedere keer weer fout. En gaan ze de verkeerde kant op. Zo ook in dit tijdvak, ze gaan weer de verkeerde kant op. En ze, en Java levert hen dan over in de hand van Jabin, koning van staat, die de Hazel regeerde. En zijn legerbevelhebber was Cicera, en die woonde in Haroset Hagoyim. Dat is best wel heel erg opmerkelijk, want dan zie je hier zo, Hazor, dat ligt dan hier. En we gaan zo meteen zien dat, dus dat die plaats waar die leger aanvoerde woonde, dat het aan de Beek Izon, dat is dus hier ergens. Dus die heeft hier ergens gewoond. Dus je ziet dat dus dit hele land was van de Israëlieten, maar dat was al helemaal ingenomen door dus de koning van Kanaan-Staten door Jabin. Ik heb het hier ook, gestaan. hier heb je dus Hazor, en dan helemaal hier zo is Haar, Roset. en daar woonde dan die Cicera. Apart detail, hier heb je ook een Bethlehem liggen, in die tijd in ieder geval. Dus Bethlehem lag niet alleen vlak bij Jeruzalem, maar er was ook een Bethlehem dat dus bij de, boven de Karmel lag. In ieder geval, Joshua, Joshua 11 vers 10, daar staat, Joshua keert in dezelfde tijd terug, en nam Hazor in, dus dat is diezelfde stad. Want vroeger was Hazo namelijk het hoofd van al deze koninkrijken. Dus dat was in de tijd van Jozua zo. En Jozua heeft dus heel die stad heeft hij dus uitgeroeid, zeg maar. En hij heeft ook heel die stad verbrand. Dus er was helemaal niets meer over van heel die stad. Nou, dus apart. Die koning, dat was dus ook echt de koning van Canaan staat er. Hè? Dus hij was een soort hoofd van al die koninkrijken die dus in Kanaan waren. Dus het was toch een hele belangrijke plek. En daarom had Jozua deze ook verwoest. Nou, het is natuurlijk apart dat dus in dit geval ook er gesproken wordt over een Jabin, een koning van Canaan, die te Hazel regeerde. Blijkbaar een nazaad van hem, want Jozua dat is natuurlijk al, ik weet niet hoe lang geleden, dus het is niet dezelfde koning, maar het is dus waarschijnlijk een nazaad die de stad weer heeft herbouwd. En ook weer zijn koningschap over heel Kanaan uitvoerde. Dus ook weer ja, bijna iemand met dezelfde macht eigenlijk als wat Joshua toen de tijd had uitgeroeid. Heel opmerkelijk. Nou, daar is natuurlijk een enorme plaag eigenlijk over de Israëlieten. Dus de Israëlieten die voelen zich weer helemaal onderdrukt en roepen weer tot Jawe. Dus dat roepen dat blijft. En gelukkig blijven ze toch wat tot Jahwe roepen. Want het was een enorm machtige koning, hij had 900 ijzeren strijdwagens en hij had al 20 jaar lang de Israëlieten met ...veel geweld onder druk staat er. Nee, dus het was niet zo'n prettig heerschap. En ik snap dat je dan op een gegeven moment... ...Nederland heeft dan vijf jaar... ...onder de heerschappij van, van de nazi's geleefd. Wat verschrikkelijk was, als je de verhalen hoort. En hier moet je niet denken hé, dat het vier keer zo lang is. Dus dan snap je dat het hele volk... ...snakt naar vrijheid. Snakt naar... ...ja, onder die onderdrukking weg te gaan. En dan krijg je een heel opmerkelijk stukje... ...want er staat iets geschreven over een vrouw... ...Debora... Zij was een profetes, maar niet alleen een profetes. Zij gaf ook als rechter leiding aan Israël. Als richteres, hè, zouden wij zeggen. Wat is natuurlijk opmerkelijk. De eerste, dat zij een profetes was. Je leest eigenlijk alleen maar van profeten in de, in de Bijbel. Maar nu lees je ineens over een profetes. Er is er trouwens nog eentje, die uh, uh, Hulda was ook een profetes. Die wordt ook geraadpleegd door, door een koning en zijn machthebbers. Maar zij was dus een bekende profetes in die tijd... De vrouw van Lapidot staat er, over die man staat verder helemaal niets geschreven. Dus zij was toch wel degene die het belangrijkste was. En zij gaf dus echt gewoon leiding aan Israël. Heel opmerkelijk. Dus twee functies in één, die zij allebei met veel succes uitvoerde. En dan staat er, zij woonde onder de palmboom van Deborah. Moet je je aan van voorstellen dat ze dan in een soort tent woonde? Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat zij dus in een huis woonde, maar dat ze toch een soort van een zwervend bestaan had als rechter. En dat ze dus, maar goed, zij woonden daar dus, tussen Rama en Bethel In het bergland van Efrim en de Isolieten die gingen voor de rechtspak naar haar toe. Dus het was gewoon een bekende plek. Voor de het niet om daar naartoe te gaan, als er wat aan de hand was. Dan sprak zij dus recht. Zij gaf dus uitstuitsel over alle problemen die er waren. En dan gingen ze dus naar haar toe. Dus echt een heel wijs iemand, die dus ja, leiding gaf over het hele volk. Nou, hier heb je dus Rama en Bethel. Dus hier ertussen heeft zij gewoond. In het berggebied. En ja, ook bij een oase getuigen dat er palmbomen waren waar ze onder wonen. En zij neemt actie. Dus zij is op een gegeven moment helemaal bui blijkbaar. En zij vindt dat het tijd is. En zij stuurt een bode naar Barak. Dat betekent bliksem die naam. De zoon van Abinoam staat er uit Kedis Naftali. En ze roept hem en zegt tegen hem. Heeft Jaweh de God van Israël niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor. En neemt 10.000 man met u mee, van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Van twee stammen moest hij dus een oproep doen en 10.000 man meenemen en de berg Tabo optrekken. Duidelijke boodschap, hè? Klare taal. Daar zit geen Spaans bij, zou je zeggen, hè? Toch is Barak nog niet zo overtuigd. Nou, ze stuurt dus een boodschap van hier, waar zij woont, ze stuurt ze een boodschap naar hier. Daar is dus Kedes. Waar dus Barak woonde. En hij moet dus naar de berg Tabor toe. Hier zo. Dus dat is, uh, ja, het zijn allemaal best wel uh, leuke stukken om, uh, om te lopen. Want uh, ja, dat zal denk ik niet anders gegaan zijn. Dus het was... Ja, voordat zijn boodschap hem bereikte was natuurlijk al wat tijd voorbij. En dan moest hij ook nog zorgen dat hij dus die mensen bij elkaar kreeg. Nou je ziet dus dat Naftali waar hij dus behoorde. Dat is dit hele gebied. Dus hier moest hij dus mensen uit zien... ...los te krijgen en hier uit Zebulon moest hij dus ook mensen oproepen om mee te gaan naar de Mount Tabor... ...om daar dus Sisera en Jabin uit te dagen. Want, zegt zij, bij de Bekizron, daar zal dus Cicera de legerbevel hebben van Jabin naar het toetrekken... ...met zijn strijdwagens en zijn troepenmachten. En daar zal God hem in jouw hand geven. Dus hij krijgt van tevoren al mee, van moest luisteren, de Jabin gaat met je mee... En je wint. Hey, dus je hoeft je er helemaal geen zorgen te maken. Je, de uitslag staat bij voorbaat al vast. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap als je de strijden trekt. Dat je van tevoren al weet, van ons luisteren, je wint gewoon. Hey, wat er ook gebeurt, met wie ze ook komen, met hoeveel ze ook komen, maakt helemaal niet uit. Jij hebt de overwinning al in je zak. Nou, hier is dan de Bekizon. En daar ergens in de buurt zal dus die Cicera met zijn legermacht hem opwachten. Maar hij is niet overtuigd. Want Barak zegt tegen haar... Ja, als Deborah, als jij met me meegaat, dan ga ik. Maar als jij niet meegaat, ja, dan ga ik niet. Dan doe ik het gewoon niet. Ik ben niet overtuigd van wat je zegt. Als jij zelf ook je nek uitsteekt en met me meegaat... dan heb ik een vertrouwen in dat hetgene wat jij zegt waar is... Maar als je niet mee gaat, ja, dan weet ik nog niet of het wel waar is, ja. Nee, zo, zo komt het bij mij over. Duidelijke taal, of je gaat mee, of je gaat niet mee, maar dan ga ik ook niet. En zij neemt het ook heel serieus. Maar ze zegt er wel wat bij. Oké, okay, ik ga met je mee, maar omdat je deze eis gesteld hebt, zal het wel betekenen dat de eer voor heel de overwinning gaat niet naar jou, want Jave die zal de Cicera in de hand van een vrouw geven. Dus een vrouw zal de overwinning claimen en niet jij. Daar heeft hij geen moeite mee blijkbaar. Dus hij gaat met die Bora gaat hij op weg naar Kedis. En met het hele leger van 10.000 man. Dan gaan ze dus eerst helemaal naar boven. Hier zo naar Kedis. Best wel een beetje verpand, Want ze moeten uiteindelijk moeten ze hier terechtkomen. Dus waarom hij zo'n omweg maakt, weet ik niet. Maar ze doen het wel. Dus ze gaan we daar naartoe. Dan roept hij daar dus de mannen van Zebulon een nachtje bij elkaar. En dan heeft hij uiteindelijk die 10.000 man. En dan trekken ze dus op met Deborah. Dan heb je een soort intermezzo. Dan krijg je een stukje verhaal over Heber, de niet. Had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Nou, die kennen we schoonvader van Mozes. En die was dus op een gegeven moment waren dus de nazaten van de schoonvader van Mozes waren gevraagd om mee te trekken. Omdat hun het meeste kennis hadden van de woestijn. En dat doen ze op een gegeven moment. Maar ze, je ziet hier dat ze zich niet vermengd hebben met de israelieten. Maar dat ze zich toch een aparte plaats hebben toegeëigend. En ze wonen dus ook apart. En hij woont dus bij Kedes, waar ze dus naartoe getrokken waren. Dus daar woonde hij. De eik in Za'anaim staat er, de Kedes staat. Het is alleen maar een opmerking, ja, even een tussendoor opmerking eigenlijk... om dus aan te geven dat op die plek de tenten van die Heber stonden. In ieder geval, Cicera, de legeraanvoerder van Jabin... die hoort dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Dus die was al van die Kedes. waren ze dus naar beneden getrokken, naar de Mar Tabor En daar zaten ze dus met die 10.000 man te wachten totdat er wat zou gebeuren bij Cicera. Nou dat gebeurt dus, hè. ze waren dus helemaal van Kedis naar de Montaba getrokken En daar zaten ze dus te wachten. En dan uiteindelijk dan horen ze dus dat Cicera al zijn strijdwagens bij elkaar geroepen heeft, die 900 ijzeren strijdwagens, met het volk wat erbij was, en dat ze dus vanuit die Haruset Hagoyim waar hij woonde, bij de Beek optrokken. En dan zegt Deborah tegen Barak, en nu moet je optrekken. Want dit is de dag waarop Java Cicero in uw hand gegeven heeft. Sterker nog, is hij niet voor u uitgetrokken. Dat heet dus ook al trek jij niet uit, dan nog is de overwinning daar, zegt ze eigenlijk. Want Java is al voor jou uitgetrokken. Wat heb je dan nog te doen als alleen maar dus de overwinning te claimen? Toen daalde Barak dus van de berg af met de 10.000 man. En Java bracht Cicero met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het in verwarring voor Barak. Dus dat moet je voorstellen... Hij trekt dus op naar dus dat leger van Cicera. Maar voordat hij dus al aankomt, dan heeft God al een hele verwarring gezaaid in dat leger van Cicera. En ze zijn zo in verwarring. En ik stel me, het was natuurlijk een bergachtig gebied waar ze, waar ze waren, bij die beek. Dus misschien dat ze in het dal zaten. In ieder geval, ze willen dus vluchten, want het gaat helemaal fout. En dan zitten ze in een soortement file sterk, maar zo voor. Er waren 900 van die strijdwagens. En ze willen dus met z'n allen proberen om dat dal uit te komen. En dat lukt natuurlijk niet. En dan kun je beter gaan rennen. En dat doen ze dus ook. Ze klimmen van hun wagen af. En ze gaan te voet, gaan ze dus op de vlucht. Zoals ook Cicera. Die doet dat dus ook. En die maakt een behoorlijke weg. En die rent dus helemaal naar Kedes. Dus dat hele leger dat wordt... ...afgemaakt, er bleef niet één over... ...alleen die Cicera, die was nog steeds op de vlucht... ...en die wordt achtervolgd. En ze zaten natuurlijk hier bij Haruset. ...en je zult zien dat hij straks... ...helemaal hier bij Kedus... ...terechtkomt, die Cicera. En hij vluchtte voet naar de tent van Jaal, ...de vrouw van Heber, de Keniet, ...want er was vrede tussen hem... ...de koning van Hazor... ...en het huis van Heber. Dus die Heber, die woonde in dat gebied... ...maar die had natuurlijk ook te maken met koning Jabin, net als met de Israëlieten... en die had dus blijkbaar met iedereen een goede verstandhouding. Die leefde gewoon in vrede tussen al die verschillende stammen. En Cicera denkt dat hij dus veilig is daar zo. Dus die vlucht daar naartoe en die wordt ook netjes eigenlijk opgevangen. Ja, al komt naar buiten, Cicera tegemoet en zei tegen hem van... oh meneer, kom bij ons binnen, kom bij mij, je hoeft niet bang te zijn... En dat doet hij, hij gaat dus bij haar in de tent en ze dekte hem toe met een deken. Nou was dat not done, hè? dat was iets wat niet mocht. Het was natuurlijk een vrouwentent waar zij in zat en hij was daar, hij was natuurlijk een vreemdeling. Hij hoorde niet in de tent van die vrouw. Dus dat was al een hele vreemde, ja vreemde situatie waar hij aan tegemoet komt. Maar omdat hij op de vlucht is, denk ik dat hij gedacht heeft van nou mijn sluister, ik kan dat best doen. Ik kan best eventjes daar toevlucht gaan zoeken en dat doet hij dan ook. Hij heeft erg dorst omdat hij dus op de vlucht was en hij vraagt dus wat te drinken. Dat krijgt zij ook. Hij vraagt water, maar hij krijgt melk. Ze geeft hem melk te drinken en ze dekt hem weer toe. Dus ze is ook waarschijnlijk heel erg zorgzaam naar hem toe. En hij valt in slaap. Hij zegt dan wel tegen haar van, joh, als jij nou bij de ingang van de tent gaat staan, kijk of er iemand aankomt. En als er iemand aankomt en die vraagt, is er iemand geweest? Dan moet je gewoon zeggen, ja, er is niemand. Ik heb niemand gezien. Als hij in slaap gevallen is, dus een beetje een aardig verhaal, maar zij neemt een tentpin, nou dat is een lange pin, een ijzeren pin en neemt een hamer en zij slaat die pin in zijn slaap en dwars door zijn hoofd, zodat hij dus aan de grond vastzit. En ja, logisch dat erbij staat en hij stierf, dat overleef je niet. Ja, door een list heeft zij hem overweldigd en hem gedood. En Barak die achtervolgde Cicera, die wist natuurlijk dat hij op de vlucht was en die komt daar zo, en hij komt bij die tenten van Jael. En Jael komt naar buiten en die zegt hem, jongens luister, ik zal je de man laten zien die je zoekt. En hij gaat daar ook naar binnen en hij ziet, Sigera, die lag daar dood met die pin in zijn slaap. En dat was natuurlijk wel de belangrijkste die gedood werd. Degene die de leger aanvoerde, de doden, die had de hele strijd gewonnen. En dat was in dit geval was het dus niet Barak, maar dat was Jael. En daarom wordt ze nog steeds wordt ze dus vernoemd. En zo vernederde God op die dag Jaben, de koning van Canaan, voor de Israëlieten. Dan gaan we het hebben over Hatzelponi. De wie zou je zeggen? Hatzelponi? Nou, ze staat echt in de Bijbel. Alleen, over de naam is wel wat te doen. De ene zegt Hazelaponi en de ander zegt Hatzelponi. De rabbijnen zeggen Hatzelponi, dus ik denk dat Hatzelponi de goede naam is. Maar wie is dat nou? Nou, in ieder geval, het gaat weer fout met de Israëlieten. Nee, weer wat slecht was in de ogen van Jaweh. En Javier die gaf hen over in de hand van de Filistijnen deze keer. En nu twee keer zo lang, veertig jaar lang. Dat is bijna niet te overzien. Hè? Dat is eigenlijk een mensenleven lang dat ze dus overweldigd worden en overheerst worden door de Filistijnen. En dat waren ook geen prettige mensen. En dan was er een man uit Zora uit het geslacht van de Danieten. En zijn naam was Manoach, rustplaats betekent die naam. En zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. En dat lees je nogal alles. Er zijn verschillende mensen in de Bijbel die dus daarmee te maken hebben gehad, verschillende vrouwen, die dus onvruchtbaar waren, geen kinderen kregen, en waar dus toch behoorlijk opmerkelijke dingen mee gebeuren. En zo ook in dit geval. Nou, die vrouw, dat was dus de Hatzelpoon. Ze staat niet in het stukje, maar de rabbijnen die zeggen van, luister, zo heten ze, en ze staat in de geslachtsregisters staat ze ook vermeld. Dus het is wel een bekende naam in de geslachtsregisters. En de rabbijnen zeggen dus, van, nou dat is dus de vrouw van Manoach. En je ziet eigenlijk aan het hele verhaal dat ze een, een slecht huwelijk hebben. Dus ik kan er niks anders van maken. Want wat gebeurt er? Er komt een engel van Yahweh, die komt bij die vrouw, die verschijnt aan deze vrouw. En die zegt tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar. U hebt nog geen kinderen gebaard. Maar dat gaat veranderen, want u zult zwanger worden. En een zoon baren. Dus zwanger was nog niet genoeg. Het kon ook een dochter zijn, maar nee, hij zegt, u zult een zoon baren. Nou, dat was de, de grote hoop van de Israëlitische vrouwen, dat ze dus een zoon zouden baren en dus dat uit hun geslacht de Messias zou geboren worden, die dus ja, voorzegd was. Nou, waarom verschijnt die engel nou aan deze vrouw? Als je kijkt bijvoorbeeld naar, bij Abraham en Sarai, dan verschijnt dus aan Abraham En dan krijgt Abram krijgt dus de belofte dat ze zwanger zullen raken en dat ze dus een kind zullen krijgen. Nou, dat is in dit geval dus niet zo. Dus, maar Noach, die had niet zoveel met Yahweh, denk ik. Die was niet zo heel erg geestelijk bezig. Zijn vrouw wel. Ik denk dat zijn vrouw onder geleden heeft en heel vaak het aangezicht van God gezocht heeft. En dat wordt verhoord. Want zij wordt aangesproken en zij krijgt dus op een gegeven moment van luisteren, er wordt een engel naar haar toe gestuurd om deze boodschap te geven. Nou, om even dat te laten zien dat die naam bestond, 1 kroniek 4, vers 1 tot 3. De zonen van Jude waren Peres, Hesron, Garmik, Gur en Sobal, Reaya, de zoon van Sobal, vlekte Jahad, Jahad vlekte Ahumai en Lahad, dit zijn de geslachten van de Zorahieten. Dit waren de zonen van Hur, de vader van Etam, Yisrael, Yisma en Yitbas. De naam van hun zuster was Hatsalponi. En volgens een rabbijn, Mordecai, zocht zijn er, is Sel is de uitdrukking die in de Torah wordt gebruikt voor de engelen die Lot waren. Opmerkelijk, hè? Dus dat is dus een... Zij krijgt natuurlijk ook een engel op bezoek. Dus haar naam, die was er dus al een soort bewijs van dat het zou gaan gebeuren. En het voorvoegsel haar duidt op twee keer en Pony op zich wenden of zien. Dus haar naam zegt al, zij heeft twee keer de engel gezien. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk, want dat is precies wat er gaat gebeuren in haar leven. Dan geeft hij allerlei regels aan haar, wees op je hoede, je mag geen wijn of sterke drank drinken en je mag niets onreins eten. Nou of dat al, toen in die tijd ook al zo was als je zwanger was dat je dus geen wijn of sterke drank drinkt, weet ik niet. Er zijn bepaalde die schrijven dat wel voor, die zeggen nou dat was ook al zo toen in die tijd. Ik weet niet of dat zo was, volgens mij is dat veel meer iets van de latere tijd. En uh, sterke drank was sowieso al verboden in Israël. Maar wijn, dat werd natuurlijk toch, regelmatig werd dat dus op allerlei feesten en op de Sabbat gedronken. Maar onreins, ja dat mocht sowieso niet. Eigenlijk lijkt dit op een beetje een vreemde opmerking. Maar, moet niet vergeten, Israël was natuurlijk al 40 jaar afgeweken van Yahweh. Dus waarschijnlijk waren een hele hoop regels die standaard waren, werden toch gebroken en werden dus eigenlijk niet onderhouden. Vandaar dat dit dus erbij gezegd wordt, denk ik. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon waren en dan komt er een regel erbij. Er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Dus vanaf het moment dat hij geboren wordt, mag hij niet geknipt worden. Nou, en dat is dus een van de regels van het Nazireerschap. En het Nazireerschap, dat is iets waar je voor moet kiezen, zelf. Je moet jezelf toewijden aan God voor een bepaalde periode. Maar in dit geval is het andersom, want God zegt moet luisteren, ik wil... Dat de jongen dus vanaf de moederschoot af als Nazireeën aan mij gewijd zal zijn. En waarom? Omdat hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dus van tevoren al, voordat hij geboren is, voordat hij verwekt is, heeft God een plan met zijn leven. En wordt hij ingezet als Nazireeën, als iemand die aan God toegewijd is. En dat begint dus al voordat hij dus verwekt wordt. Is zijn leven is vanaf het allereerste begin is heilig. Want dat is wat God wil, dat hij heilig is voor zijn aangezicht en afgezonderd. Op dat moment gaat die vrouw, die gaat dus naar haar man toe en die gaat dat vertellen en ze is daar ontzettend duidelijk in. Ze zegt, een man, Gods kwam bij mij. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel onzagwekkend. Ik heb dit nog nooit gezien, ik was zo ontzettend onder de indruk, zegt ze. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam. En hij heeft mij zijn naam ook niet verteld, dus dat weet ik niet maar ik weet wel wat hij verteld heeft. Hij heeft verteld, u zult zwanger worden en een zoon baar. En dat niet alleen, zegt ze, nee, hij heeft ook nog gezegd, ik mag geen wijn drinken of sterke drank drinken, en ik mag niets onreins eten, want het jongetje, dat zal vanaf dat hij geboren wordt, zal die als Nazirea aan God gewijd zijn. Wat is dat toch geweldig. Dus we krijgen een zoon en hij is ook nog iemand die dus een heilige voor het aangezicht van Yahweh zal zijn. Wat een geweldig nieuws. En wat moet die man ontzettend blij zijn geweest. omdat hij dus een zoon krijgt. Nou, niets is minder waar. Nee, hij gelooft dat gewoon niet. Hij moet bevestigingen hebben. en hij zegt: Ach, heren, laat de man. die gezonde hebt, toch opnieuw naar ons toekomen. om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren wordt. moeten doen. Maar dat was al gezegd. Zijn vrouw heeft helemaal gezegd wat er zal gebeuren. Hij weet het zelf. Hij voelt zich eigenlijk gepasseerd, lijkt wel, van dat hij er niet bij was, dat hij niet naar hem toe is gekomen, maar dat zijn vrouw dus uitgekozen is om die boodschap te krijgen. En God komt erin tegemoet. God die hoort zijn stem, en de engel van God die komt opnieuw, maar die komt opnieuw naar de vrouw toe. Nou, dat vind ik nog zo opmerkelijk. Hij bidt ervoor, en God die verhoort het, maar die zei, ja, sorry, maar Noach, maar zij is iemand die ik ken. Maar het lijkt wel of hij... Hem niet echt kent. Ja, hij hoort erbij. Maar het is een beetje een vreemd verhaal. Want anders zou je zeggen dat die engel direct aan die man toe zou gaan. Dat gebeurt niet. Dus hij komt bij die vrouw. Terwijl zij in het veld was. En haar man was weer niet bij haar. En dan zegt ze eigenlijk tegen de engel van. Eh, hier blijven, niet weggaan hè? Ik ga even mijn man halen. Want die heeft er al voorbeelden. Want ik heb jou het verhaal gehoord. Dus ik ga hem even halen hoor. Ja, ik vind het zo'n opmerkelijk verhaal. En dat doet ze dus ook. Ze rent weg. En ze gaat naar haar man toe. En ze zegt, zie je de man die op die dag naar me toe komt? Die is er weer. Die staat te wachten daar zo. Hoop ik. Nou, hij gaat mee. Gaat zijn vrouw achterna. En ze komen bij die man. En dan zegt hij, zo'n hele rare vraag. Met u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? Hoezo deze vrouw? Heb je nog meer vrouwen dan? Dat staat er niet, hè? Het is mijn vrouw. Dat hoort je te zeggen. Met u de man die tot mijn vrouw gesproken heeft? Zo spreek je er toch over. Toch niet zo afstandelijk van over tot deze vrouw. Heel raar. Dus je ziet dat het gewoon aan alle kanten niet goed loopt. Tussen die Manoah en zijn vrouw. En die engel die zegt, ik ben het. Nou wat heel erg opvallend is vind ik dus. Dat overal dus, dat staat met een hoofdletter. De man staat met een hoofdletter. En hij staat met een hoofdletter. Omdat dus de geestelijke, die zeggen dus van ja, dit is dus Yeshua. Die hier aanwezig is. Nou, we gaan zo kijken wat er gebeurt. En dan zie je toch dat het anders is. Toen zei nou Noach, wel nu, laten uw woorden uitkomen. zou van, oké, okay, laat maar gebeuren. Ik ben wel benieuwd van, ja, wat, wat zal die jongen gaan doen dan? Wat zal zijn werk zijn en hoe zal hij leven? Daar wordt eigenlijk niet op ingegaan. Hij krijgt hetzelfde te horen als wat zijn vrouw al gezegd had. Voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet ze op haar hoede zijn. Ze mag niets eten waarvan de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag ze niet drinken. En ze mag ook niets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Met andere woorden, hij moest gaan luisteren naar zijn vrouw. Dat is wat die engel zegt. Dus luister, ik heb haar een lijstje gegeven van geboden. Zij weet wat ik gezegd heb. Ga gewoon bij haar te raden. Je hoeft niet alles nog een keer te vragen aan mij. Hij wijst gewoon terug naar die vrouw. Joh, ga het vragen aan haar. Zij weet het. Ik heb alles al verteld. En dan zegt hij iets heel opmerkends, die man Van, laat ons... Toch hier doen blijven. Dus als u hier blijft. Dan maken we een geidebokje voor u klaar. Nou dit was niet zomaar een aanbod. Maar dat had een diepere betekenis. Dat weet de engel van Jaweh En die zegt tegen mij ook al doet u mij hier blijven. Ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen. Moet u dat aan Jaweh offeren. Dus wat je ziet hier. Is dat hij eigenlijk zegt van ons luisteren. Wij willen graag. Willen wij dus een. Offer brengen aan u. En die Engel gaat er niet op in. Hij zegt, nee, als jij een offer wil brengen, dan moet je dat aan Yahweh brengen. En niet aan mij. En ik denk dat hier al heel duidelijk de strekking van het verhaal van ook al... Ja, ze zeggen dat het Yeshua dan moet zijn. En ik geloof het niet, want hij wijst heel duidelijk, wijst zijn naar Yahweh moest luisteren. Je moet Yahweh offeren. En niet aan mij. En dan staat er iets heel raars. Noach wist namelijk niet... Dat een engel van Java was. Dat had zijn vrouw bij het eerste begin al gezegd. Van dat het op een engel van Java leek. Het drinkt niet tot hem door, lijkt wel. Pas als er wat gebeurt, dan drinkt het wel tot hem door. Dus het is echt een beetje, ja, je zou bijna zeggen een beetje een lomprek. Die niet in de gaten heeft wat er die dingen die er spelen. Dan zegt meneer Wacht de Engel. En dan komt eigenlijk ook een beetje zijn. Ja, zijn bedoeling weer. Wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. En dus hij gelooft het nog steeds niet. Hè? Pas als het echt uitkomt. Ja, dan willen wij u wel eren. Maar de engel van we zegt tegen hem. Waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is in mijn wonderlijk. Zo maar wat heb je daarmee te maken joh? Dat gaat jou helemaal niet aan. Nou, dan verwijzen ze naar Jezaja. Die dus ook op een gegeven moment zegt van. Uh, dat als de Messias geboren wordt. Een van zijn namen zal wonderlijk zijn. Ik vind dat een beetje te... Goed, ik heb daar een beetje moeite mee om dat gelijk te koppelen en te zeggen van nou, dan moet dit Yeshua zijn. Daarop nam Noach een geitenbokje in het graanoffer en offerde dit op de rots aan Yahweh. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets heel wonderlijks. Want die engel die gaat dus in de vlam, stijgt hij op naar de hemel. En of dat nou was om dus die Manoach te overtuigen van dat hij echt een engel van Yahweh was, ja, dat weet ik niet, maar hij... Maak daarvan gebruik. In ieder geval, toen hij dat ziet, die Manoag en zijn vrouw, dan werpen ze zich met hun gezicht aan. aarde. Want als er zoiets geweldig is wat ze dan zien, dat kun je niet meer met je menselijke dingen verklaren. En vandaar dat je dus ja, je eigen onderwerpt en eer bewijst. Die engel die komt niet meer, die verschijnt niet meer. En Manoah die begrijpt op dat moment dat het een engel van Java was geweest. En dan slaat hij eigenlijk op hol. Maar wat zegt hij dan? Ja, nou zullen we sterven, want we hebben God gezien. Nee, je had een engel gezien, dat staat er heel duidelijk. Je had een engel van God gezien, alleen bepaalde dingen kun je niet verklaren. En dan maak je daarin een God van. Dus hij had een heel raar godsbeeld ook. Gelukkig is zijn vrouw is een nuchtere gelovige en die zegt, joh, als het Jave behaagd had onze doden, dan had hij toch dat brand of in de gaan of of niet, niet aangenomen. En dan hadden we dat ook niet allemaal te horen gekregen. Hadden we ook niet de belofte gekregen dat we een zoon zouden krijgen. Dat zijn toch tegenstellingen. Je kunt toch niet zeggen dat Jawe ons komt laten horen. Dat wij een zoon krijgen die dan Israël zal verlossen. En dat we nu zouden sterven. Dat is toch een raar iets. Nou gelukkig is ze zo nuchter En gelukkig zegt ze dat ook tegen hem. Om hem ook een beetje af te remmen denk ik. In ieder geval. Zij baart op een gegeven moment een zoon. En ze geeft hem de naam Simson. En het jongetje werd groot. En Jawe zegende hem. Nou, en de naam Simpson is natuurlijk bekend. We hebben net ook een liedje erover gezongen. Hij heeft natuurlijk grote dingen gedaan in Israël. Het liedje is niet helemaal, klopt niet helemaal, hè. Van de status van dat hij zich hij afweek door naar die Filistijnse meiden te kijken. Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat Yahweh wilde dat hij dat deed. Dus dat was allemaal gestuurd door Yahweh en niet door zijn eigen hart. Dan gaan we kijken naar Hanna. Ook weer zo'n mooi verhaal. Er was een man uit Ramamataim Zofim, uit het bergland van Efrim. En zijn naam was Elkana. de zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Toku, de zoon van Suf en Efratit. Mooi is dat, hè? Dus iemand die wordt vernoemd. En dan wordt eigenlijk heel zijn geslachtslijn wordt ook opgenoemd, omdat iedereen weet, we moet luisteren, het gaat over die persoon. Dat is de enige die zo heel die geslachtslijn heeft. Dus het is helemaal duidelijk over wie dit ging. En die had twee vrouwen. De naam van de ene was Hannah en de naam van de andere was Peninna. En dan was er iets heel vervelends. Peninna had kinderen, maar Hannah had geen kinderen. En dat gaf haar veel verdriet. Die man was heel gelovig, gaat elk jaar zijn stad uit om een silo voor jaren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen, zoals voorgeschreven was op de Sinei, dat ze dus een aantal keren per jaar, moesten ze, hé, drie keer moesten ze naar voor het aangezicht van Yahweh verschijnen, om offers te brengen. En daar, in Silo, waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, die waren priesters van Yahweh. Dus Eli leefde nog op dat moment, dat was de hoge priester, en twee zonen van Eli, die deden dienst in de tabernakel voor het aangezicht van Yahweh. Nou, het waren geen beste zonen, die deden alles wat God verboden had. In ieder geval, Elkana die bracht een offer, en dan is dus een groot deel van het offer is voor jezelf. Daar mag je zelf een feest van geven. En dat doet hij dan ook. Hij geeft dan vlees aan Penina, zijn vrouw en aan haar zonen en haar dochters. En hij geeft speciaal aan Hanna, geeft hij een speciaal deel. Dus het lekkerste, denk ik, van wat hij te bieden had, gaf hij dus aan Hanna. En er staat er iets bij, want hij had Hanna lief. Maar Java had haar baarmoeder toegesloten. Je ziet dus dat dat huwelijk ook onder druk staat in dat gezin. Hij had twee vrouwen. Eén vrouw die waren allemaal zonen en dochters. Maar er staat niet dat hij haar lief had. Maar Hannah die heeft geen kinderen en die heeft hij wel lief. Een beetje net zo'n situatie als Jacob. Met Lea en met Rachel. Lea die geeft hem allerlei zonen. En hij kijkt eigenlijk niet naar haar om. En Rachel krijgt geen kinderen. Maar die heeft hij wel ontzettend lief. En dat moet gewoon pijn doen. Pijn met Peninna. Hanna heeft ontzettend veel verdriet omdat ze geen kinderen krijgt. Maar ze wordt wel geliefd. Maar Peninna moet ontzettend verdrietig zijn. Omdat ze hem wel kinderen baart. Maar eigenlijk niet geliefd wordt. En dat al zijn liefde dus naar Hanna gaat. Dus je snapt dat dat een smeltkroes is. Van allerlei dingen die niet kloppen in zo'n gezin. Maar Peninna is niet zo'n leuk mens. Maar wat doet ze? Ze treiten haar telkens weer om haar kwaad te maken. Dus ze pesten Hanna. ...omdat ze geen kinderen kreeg. Dat was dus haar reden van... ...haha, ik heb kinderen, maar jij hebt lekker geen kinderen. Ja, ik weet het. Hij kan wel van jou houden, maar jij geeft toch geen kinderen, hè? Die liefde wordt niet beantwoord, want je, je kan gewoon geen kinderen krijgen. Je bent gewoon onvruchtbaar." Dus wat dat betreft, dan sta ik vele malen boven jou... ...want ik heb gezorgd voor de erfgenaam. En dat moet zeer doen. En dat was niet één keer, maar dat gaat dus jaar in, jaar uit gaat dat zo door... En iedere keer als ze weer dus naar het huis van Yahweh gingen, dan werd ze zo ontzettend getreid. Dus blijkbaar was dat ook, met name dus tijdens de feesten, dat dus die Penina de kans zag om haar dus iedere keer vreselijk onderuit te halen. Dus de, de tijden dat het echt dus feestelijk zou moeten zijn, echt een gezinsfeest voor het aangezicht van Yahweh, wordt het verpest door Peninna die dus op een verschrikkelijke manier met Hannah omgaat. En Hannah die is daar dan zo doorgeraakt. Dan wassen ze uit in een huilbouw en ze wilde niet meer eten. Dus ook al werd er dus heel lekker eten gebracht bij haar. Zij had geen zin meer in eten en ze at niet. En haar man zegt tegen haar, Mahanna, waarom huil je nou toch? Nou, een beetje een rare vraag als je erbij bent. Want dat moet hij gezien hebben. Hij moet gezien hebben en ervaren hebben wat er dus plaatsvond in zijn huisgezin. En toch gaat hij erom vragen. Hij gaat vragen wat er aan de hand is. En sterker nog... Hij gaat eigenlijk ook een beetje het onderuit halen waarom ze bepaalde dingen doet. Zegt, waarom eet je niet? En waarom is je hart zo verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een hele, een hele koude opmerking eigenlijk. Van, ja, natuurlijk, houdt hij van haar. Maar dat kun je niet vergelijken met een kind. Je kunt niet de liefde die je hebt vergelijken met het hebben van een kind. Dat zijn dingen die je niet kunt metsen met elkaar. Dus dat is een beetje triest om te troosten... En te zeggen van ja, maar sluisteren van, waarom zie je nou niet dat ik meer waar ben dan tien zonen? Dus waar heb je het nou nog over? Waarom wil je nou toch? Waarom ben je verdrietig? Ik ben toch bij je. Maar hij was ook bij Penina. En dus dit is, ja, dit is eigenlijk een troost die geen troost is. Maar hij spreekt ook niet met Penina. Hij stopt het ook niet. Dat valt met ook heel erg op in dit verhaal. Hij zegt dat hij van haar houdt, maar hij stopt Penina niet. Hij zegt niet tegen Pernina "Moet moest luisteren, dit is de laatste keer, dit gaat niet meer gebeuren. Ik wil niet meer dat je Hanna pest. Je stopt ermee. Dat gebeurt niet. Hij laat het gewoon op zijn beloop, maar hij zegt wel, ja, ik hou van je. En ik vind dan dat die liefde eigenlijk niet zoveel waard is. Want als je het niet laat zien, als je niet opstaat voor een vrouw, als je niet een vrouw verdedigt, dan kun je wel zeggen dat je van iemand houdt, maar dan is het eigenlijk niet helemaal waar. Hannah die gaat ergens anders haar troost zoeken. Hannah die staat op nadat ze uitgegeten waren in Silo en zij gaat naar de tabernakel. En Elie, de hoge priester, die zat op een stoel bij de deurpost van de tempel van Yahweh en die zit op wacht. En zij is dus ontzettend verdrietig en zij gaat dan naar binnen en zij bidt tot Yahweh, maar dat doet ze op een speciale manier. Ze was aan het huilen. En ze spreekt uit tot jave van de lege Wanneer u werkelijk de ellende van uw dieneres aanziet. Aan mij denkt. En uw dieneres niet vergeet. We gaan waar ze dus mee zat. Hè? Ze had echt het idee van moest luisteren. U ziet mij niet meer. U denkt niet eens meer aan mij. En u bent mij helemaal vergeten. Ik besta niet meer voor uw aangezicht. Dat is wat ze zegt. En dat is natuurlijk een, ja, een nog diepere ellende. Als het niet hebben van een kind. Dat je dus je eigen eigen realiseert dat God je zelfs niet meer ziet, dat je gewoon niet meer bestaat voor het aangezicht van de almachtige. Maar zegt ze, als u mij een mannelijke nakomeling geeft, dan weet ik dat al deze dingen die ik dus denk, dat het niet waar is. Maar dan heeft u me wel gezien en dan denkt u wel aan mij en dan bent u me niet vergeten. Want dan geeft u mij een mannelijke nakomeling en als dank daarvoor, dan zal die mannelijke nakomeling zijn hele leven ...aan u toegewijd zijn. En dit is eigenlijk een koppeling... ...die je ziet met Simpson. Daar is Yahweh die wil dat iemand als nazireer... ...voor zijn aangezicht leeft... ...vanaf de tijd dat hij verwekt wordt. Hier zegt de vrouw... ...die zegt, moest luisteren... ...voordat ook de mannelijke nakomeling verwekt wordt... ...moest luisteren, als u mij een mannelijke nakomeling geeft... ...dan zal ik hem toewijden aan u. Dan zal hij al de dagen van zijn leven zal hij aan u toegewijd zijn. Moenagene, Samuel, die dus geboren, had er geen enkele zeggenschap in. Zijn moeder, die wijdt hem toe aan Yahweh. Voor zijn hele leven wordt hij toegezegd. Heel zijn leven zal hij dus heiligen aan Yahweh. En, zegt ze, er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Dus ook hij wordt als een Nazirea toegewijd... Aan Yahweh. En ik denk dat zij ook het nagelaten heeft om dus wijn te drinken. Om dus iets van de, van de wijnstok te eten. Dus geen druiven en noem maar op. Dus zij zal ook zichzelf helemaal onthouden hebben van allerlei opwekkende dingen. En ook geen onreine dingen hebben gegeten. Nee, ze zal hem helemaal toegewijd zijn tot Yahweh. En wat gebeurt er? Maar zij was lang aan het bidden voor het aanzicht van Yahweh. En dat eli die ziet dat. En die zit eigenlijk te kijken: van joh, wat is ze allemaal te doen daar zo? En dan zit te kijken naar haar mond. want hij ziet dat haar mond niet bewoog. Haar lippen bewogen wel, maar hij hoorde helemaal niets. Het was dus nog blijkbaar nog voor de tijd dat hij dus slechtziend was. Want later zie je dus dat hij dus bijna blind was. Maar nu kon hij dat nog blijkbaar zien. Want Hanna die bad in haar hart. Nou, dan heb je dat zelf ook wel eens. Hè. Als je af en toe als je zo ontzettend verdrietig bent. of zo geraakt. Dan heb je helemaal niet de behoefte meer om je stem te verheffen. Maar dan is het eigenlijk alleen maar een, een grote schreeuw in je hart van. Heer, hoor mij, hoor mij. En dat is bij haar ook zo. Dus ze hoefde niet te roepen, ze hoefde niet dingen uit te spreken. Zij bidt met haar hart. En Elie die herkent dat niet. Sterker nog, Elie die geeft daar een hele negatieve lading aan. Elie die denkt dat die vrouw dronken is. Een afschuwelijke beschuldiging. Voor iemand die dus haar hart uitstort voor de Almachtige. En dan komt de hoge priester. En die zegt dan van, hoe lang zul je nog dronken gedragen? Zorg dat je je roes uitslaapt. En kom dan terug. Kom niet meer in deze staat. De tempel binnen. Dat is natuurlijk een afschuwelijke opmerking. Voor iemand die dan zo, zo in de nood zit. Die dus troost nodig heeft. En waar kun je beter troost vinden dan in het huis van Yahweh. Zou je zeggen. En dan word je dus zo behandeld. Door zijn dienaar. Het verpand is dat er staat dus dat zijn zonen alles doen wat God verboden heeft. Ik ga het niet allemaal noemen wat ze doen. Het is de verschrikkelijke wat ze doen. En hij kijkt ze niet eens zuur aan staat. Hij durft ze niet eens zuur aan te kijken. Hij zegt er helemaal niets van. Een vrouw die komt dus in de tempel en die stort haar had uit voor Yahweh. En die durft hij wel aan te spreken. Zo'n waaghals is het wel. Ik heb er niet veel bewondering voor eerlijk gezegd. Mahanna die weet dat het de hoofdpriester is, maar die laat haar eigen zoon niet wegzetten. Ze zegt, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik ben niet zomaar hier gekomen. Ik ben hier gekomen omdat ik troost zocht, omdat ik mijn hart wilde uitstorten voor het aangezicht van Yahweh. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van Yahweh. Ik heb mijn hele hebben en houden heb ik aan hem laten zien, want ik had troost nodig. En ik ben gehoord door hem. Houdt uw dienarest toch niet voor een verdorven vrouw, zegt ze. Want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Dus ze had zoveel te delen met Yahweh dat er geen woorden voor waren. En ze durft gewoon de hoge priester tegen te spreken. Hè. Opmerkelijk. Zeker ook in die tijd. Wij hebben het zelf meegemaakt in de gegrift met de gemeente. Je mag in principe al niks zeggen tegen een ouderling laat staan, tegen een dominee. En nu praat je dus eigenlijk niet over een dominee, praat je praat hier over een hoge priester. Dat is de hoogste in de rang in de kerkelijke wereld in die tijd. En dat je daar tegenop durft te komen en dus gewoon durft te zeggen van wat er aan de hand is en hem tegen te spreken. Ik heb daar grote bewondering voor. Wat een mens die zo gelovig is, maar die ook zo op haar eigen waarde durft te vertrouwen van moest luisteren. Ik hoef dit niet te nemen. Dit hoef ik niet te nemen. Ik sta voor het aangezicht van, ja, heb ik mijn hart uitgestort. En iemand die dan dit in twijfel durft te trekken, die mag ik tegenspreken. En dat doet ze ook. Geweldig. En toen antwoordde Eli, die is echt wel eventjes goed op zijn, uh, zijn verantwoordelijkheid gewezen. En die zegt, oké, okay, oké, okay, oké, okay, shalom, shalom. Uh, ga maar in vrede en ik hoop dat de God van Israël u zal geven wat u van hem gebeden hebt. Ja, hij maakt ze eigenlijk er heel snel van af. Uh, hij wil er niet veel mee te maken hebben. En dan zegt ze nog iets heel moois als afscheid. Laat uw dieneres genade vinden in uw ogen. En dan gaat ze weg. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg mooi eigenlijk. En ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Met andere woorden, ze had de bevestiging in haar hart gekregen dat God haar gehoord had. Dat ze verhoord was. En al het verdriet valt van haar af. En ze kan weer eten en ze kan weer blij zijn. En ze kan weer normaal functioneren in het gezin waar ze bij hoort. Ze gaan morgens vroeg, staan ze op, ze gaan nog één keer naar de tempel om afscheid te nemen van de tempel en van het feest. En ze gaan terug naar waar ze wonen en ze komen terug in het huis van Rama. En dan staat er iets heel moois, Yahweh dacht aan haar. Van wie ze dacht, van dat hij niet meer aan haar dacht, dat hij haar vergeten was, dat ze helemaal uit het zicht was bij Ja,we. Maar het is niet waar, Yahweh denkt aan haar en Ja,we dacht aan haar. En ze raakt in verwachting en ze wordt zwaar en ze baart een zoon en ze geeft hem de naam Samuel. Want, zei ze, ik heb hem van ja gebeden. En Samuel betekent gehoord door God. Dus de naam van Samuel is constant een bewijs, ook voor haar, van nee, God heeft zich gehoord. En dat is natuurlijk zo'n mooie bevestiging. Dus iedere keer als zij de naam Samuel uitspreekt, dan weet zij, ja, ik heb hem van God gebeden en hij heeft mij gehoord. Het is een rechtstreekse verhoring van mijn gebed. En de man Elkana ging elk jaar op weg om het jaarlijks offer te brengen en ook zijn gelofte op te brengen. Maar de eerste jaren daarna gaat Hannah niet meer mee, want ze geeft Samuel de borst en ze zegt tegen haar man, we luisteren, als hij van de borst af is, dan zal ik hem brengen. En dus je ziet ook dat zij ook echt het voortouw neemt in deze dingen. Ze had natuurlijk de belofte uitgesproken. Dat had zij gedaan. Daar was Elkana niet ingekend. En nu ook, hè, dan zegt ze, moet luisteren, ik breng hem naar de tempel, want ik zorg ervoor dat hij voor het aangezicht van Yahweh verschijnt en daar voor eeuwig blijft. Dus hij zal er ook nooit meer vandaan gaan. Nou, dat is zo'n ontzettend geloofsvertrouwen, dat zij dus weet dat ook haar zoon tot geloof zal komen en daardoor dus ook voor eeuwig voor het aangezicht van Yahweh zal staan. Ja, dat is, dat is zo'n geweldig iets. Dat zie je eigenlijk niet veel in de Bijbel, dat, dat mensen over hun kinderen zulke grote dingen durven te spreken. En Alkana, haar man, die sluit zich daarbij in en zegt, prima, je doet me wat goed is in je ogen. Laat hem maar hier totdat hij van de borst af is en mogen Java zijn woord gestanden. Nou, dat had hij al gedaan, want hij was al geboren. Dus Java had zijn woord al gestand gedaan. Dus ook bij Alkana zie je uit dat hij het allemaal wel best vindt. Het was een gelovige man. Anders als Manoah, Maar toch zie je hier bepaalde dingen van ja, hij vindt het wel best eigenlijk. Hij vindt het wel best. Dat is goed joh, als je dat uh, prima vindt. Ik vind het ook prima. Laat we maar doen wat hij wil. De vrouw blijft thuis. verzorgt, Samuel wel. hij dus van de borst af is. En dan neemt ze hem mee. Met drie jonge stieren. Een evameel en een kruik wijn. Dus ze brengt ook een hele offergave mee. En dan brengt ze hem in het huis van Yahweh in Silo. Toen de jongen nog heel jong was. Nou, de meningen zijn er heel erg over verdeeld. Hoe oud hij nou precies was. Nou werden ze behoorlijk lang werden ze verzorgd. Dus hij is misschien 4, 5, 6 jaar geweest. Toen hij dus naar het huis van Silo gebracht werd. Het huis van Yahweh. Het is niet helemaal duidelijk. Ik denk niet dat hij drie jaar was of zo. Dat is natuurlijk ontzettend jong. Je kunt heel moeilijk de hoge priester... ...en de priesters opzadelen met een kind wat er nog niet voor zichzelf kan zorgen... ...dus ik denk dat drie jaar gewoon te jong was... ...ik neig eerder zelf naar ja, een jaar of zes, zeven... ...dat hij dus ook al kon lezen en schrijven, denk ik zelfs... ...dat ze het dan pas brengt. Ik denk op dat moment ook een hele geloofsopvoeding gehad van zijn moeder. En dan verschijnt hij dus in Silo bij Eli. Nou, ze moesten drie keer per jaar moesten ze voor het aangezicht van jaarwerk komen... Moet alles wat mannelijk is, verschijnen voor het aangezicht van Jahwe uw God op de plaats die hij zal uitkiezen. De 16, vers 16 tot 17. Op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het lofutterfeest. Maar je mag niet met lege handen voor het aangezicht van Jawe verschijnen. En dat heeft zij dus letterlijk uitgevoerd. Ze neemt drie jonge stieren en evenmeel en een wijn mee. Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van Jawe uw God die hij u gegeven heeft. Dus wat ze meeneemt. Dat weerspiegelt dus ook de dankbaarheid over inkomstig de zegen die zij ze gekregen heeft van Yahweh. Nou en dan wordt er een soort feest gemaakt slacht de die wacht de jongen bij Eli. En ze zegt tegen Eli, och mijn heer, zo waar u zelf leeft mijn heer, ik ben de vrouw die hierbij stond om tot jaar weer te bidden. Ik bad op deze jongen en Yahweh heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Dus u ziet, ze verwijst nog naar de situatie, maar luister ik heb toen gebeden. En om te bewijzen dat hetgeen ik gebeden heb ook echt waar was, hier staat de jongen waar ik om gebeden heb. Dit is het bewijs dat mijn gebed verhoord werd, op dezelfde tijd als dat u mij aansprak dat ik dronken was. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan Jahwe overgegeven. Hij is van Jahwe gebeden en hij boog zich daar voor jaren neer. Samuel diende voor het aangezicht van Jare, hij was een jongen gekleed in een linnen priesterhemd is eigenlijk een beetje een vreemde opmerking, want alle priesterhemden moesten van linnen zijn, maar of er ze nou erbij stond om dus te bewijzen dat hij echt ook al op jonge leeftijd als priester gezien werd, maar hij liep dus hele dagen in het priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed en bracht dat bij hem. Dus elk jaar als ze weer meekwam met haar man om het jaarlijkse offer te brengen, bracht ze ook, zeg maar, kleren mee voor haar zoon. En dat is natuurlijk opmerkelijk, dat ze dus... Hij dient in de tempel, je zou zeggen, moet luisteren, dan moet hij ook onderhouden worden van de tempel, maar zijn moeder die zorgt dat hij elk jaar weer aangekleed wordt, dat hij elk jaar weer een nieuw kleed krijgt. Dus zij zorgt gewoon heel erg goed voor hem. Eli die zegende dan Elkan en zijn vrouw, en die zei, mogen Yahweh een naslacht geven aan deze vrouw, vanwege dat wat zij Yahweh gebeden heeft. En dan gingen ze weer terug naar haar woonplaats, en dan hoor je weer dat Yahweh aan haar denkt, en dan werd ze weer zwanger. En heeft ze drie zonen en twee dochters gekregen nog. Dus ze heeft best nog wel een groot gezin gekregen, zes kinderen. En de jonge samen er, werd groot bij Yahweh. Samenvatting. Deborah was een profetes en richteres, maar noemt zichzelf ook moeder in Israël. Ze heeft een heel mooi lied geschreven en daar zegt ze in dat ze moeder in Israël was. Ze onderneemt actie, roept Barak tot zijn taak, probeert hem te overtuigen van de hulp van Yahweh... Lukt dat niet, dan geeft zij de eer aan een vrouw. En ze maakt een geweldig mooi loflied op Jahwe. Het is echt de moeite waard om dat te lezen. Ik vond het te veel om het op te nemen. Het is een heel groot hoofdstuk, maar het is een geweldig lied om te lezen hoe zij dus Jahwe eert en prijst en looft om de grote dingen die hij gedaan heeft. Pony heeft een nauwe band met God. Ze wordt gehoord en verhoord eigenlijk krijgt een engel van Jahwe op bezoek. Gaat het tegen een man zeggen, die is niet overtuigd. Krijgt nog een keer de engel van jou op bezoek. En is nuchter tegenover een man, we zullen niet sterven. Is gewoon een nuchtere, gelovige. Hanna wordt vreselijk gepest. Haar man houdt van haar, maar komt niet voor haar op. Zoekt haar toevlucht tot God. En verweert zich tegen een valse aantijding van Elie, de hoge priester. Wordt verhoord door de Almachtige. Brengt een offer voor Yahweh. En brengt een zoon naar Yahweh om hem te dienen. En ze is trouw en brengt elk jaar haar zoon nieuwe kleren.